5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groep van 50 asielzoekers uit Delfzijl is in quarantaine geplaatst. Ze worden overgebracht naar een locatie in Musselkanaal waar ze de komende 10 dagen binnen moeten blijven. Er worden hekken om het gebouw heen gezet. In het AZC in Delfzijl zijn nu 29 coronabesmettingen vastgesteld, allemaal bewoners. Wie vanaf morgen in drukke delen van Rotterdam na een waarschuwing nog geen mondkapje wil dragen, krijgt een boete van 95 euro. Volgens de regionale omroep Breinmond werden er tot nu toe geen boetes uitgedeeld, omdat er nog geen administratieve code was bij justitie. Die is er nu wel. Eerder besloot Amsterdam al om de mondkapjesplicht te gaan handhaven. De meeste coronapatiënten in Duitsland lijken te zijn besmet in hun privéomgeving, zegt het Duitse RIVM na onderzoek naar tienduizenden besmettingen. Voor zover de bron te achterhalen was, zijn die besmettingen meestal terug te voeren op huishoudens en verpleeg- en verzorgingshuizen. Scholen, restaurants, hotels en kantoren speelden een ondergeschikte rol, net als de open lucht. De voltallige selectie van de PSV-vrouwen is in quarantaine geplaatst. Ook de technische staf moet in thuisisolatie na een aantal positieve tests, staat in het persbericht van de Eindhovense Club. De oefenwedstrijd tegen Heerenveen morgen gaat daarom niet door. Arjen Robben heeft zijn rentree gemaakt bij SC Groningen. Hij speelde met aanvoerdersband het eerste half uur mee in een oefenwedstrijd tegen Almere City. Die eindigde in een 1-1 gelijkspel. De 36-jarige Robben zou eigenlijk een paar weken geleden als een comeback maken, maar was toen nog niet fit genoeg. Het afgelopen jaar heeft Robben niet gevoetbald. Eind juni werd bekend dat hij weer voor SC Groningen zou gaan spelen, waar hij 20 jaar geleden zijn profcarrière begon. Het weer. Er trekken buien met onweer naar het noordoosten van het land. Verder af en toe zon. Vrij veel wind bij 20 tot 24 graden. Ook morgen weer buien. Vrij veel wind en 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A22 Vels richting Beverwijk. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Deze man speelt in een cafeetje bij een bruggetje. Op zijn trekzak Altijd een vluggetje. Oké, okay, laat ze maar horen. Vluggetje. Is al wat op kan net als vroeger als we strijden, dier, dier, dier, dier, dier, dier. zullen wij de bekers vullen, en als poeders proosten wij op het leven en de vrouwen. tek niet langer kan understand what's going on here just use your imagination yes that's right lief gezegd wat doe je nou ik wacht hier al zo lang op jou ich lese mes graag van jou je lama zitte in de ka ik wacht hier al zo lang op jou Kom je wel, kom je niet Toen laat wat van je horen oh, Toen laat wat van je horen hey, hey, hey. Ja je wilde met mij, zei je tegen mij Op die dag dat ik jou daar opeens zag Met die lach vroeg jij mijn nummer En zei ik bel je nog en kom naar mij de volgende takker ik een sms Voor de date vandaag om een uur of zes Nu zit ik hier, het is veel te laat En ik denk dat je mij in de steek laat Oh oh oh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 Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf gewoon hier, als je het niet ergens vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Put your hands up, put your put your, your hands up. Put your, your hands up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 Yeah, I should be.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 Weet de gevoel hier diep in mij Is wat mij dan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 ZFM, ZFM zie je Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Solbogen. Schudden met die toeters. Hand in de lucht, mondetje. Mm. Hey. Solbogen. Dat klinkt goed. Goed die Kornihensch in lucht. Hey. de lucht. Solbogen. De fiets is aan en de deuren dicht. Alles mag uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak. Gelijkt wel vaak u een verpakt. Vrouw komen op me erbij. Ga er vanavond mee met mij. met de kontje. snolle bolken. Zo gaat het goed. Tweede plan. De pils is koud en de broek is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is goed begin. Gij het een opening en ik heb zin. De nacht is kort. snolle bolken. Oh, schouders die ten kont, die ten kont. Hey. schouders die ten kont, die ten kont. Door je knieën, zak maar onder grond. Hey. Oh, schouders die ten Don't call oh,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 U bent heel dik geworden en uw man viel juist op slangen hey, ja. Hij vond onlangs een dunner ding, nu jankt u op de bank Bedenk dan eens, het valt wel mee Het leven lijkt wel zwaar Maar u heeft nooit geen hechten in de tuin En dat past maar Nou, meerd, niks She's <laughs> all